Beveiligingsmedewerkers in gevangenissen willen actie voeren voor een beter sociaal plan. Door bezuinigingen verliezen zo'n 400 werknemers van G4S Care and Justice Services in juli hun baan. G4S wordt nu nog gehuurd door de overheid voor de beveiliging van gevangenissen. Maar doordat een aantal gevangenissen sluit zal er veel overtollig personeel zijn bij justitie. En die mensen moeten de taken van het G4S personeel overnemen.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 Dat betekent mogelijk het einde van de amnestiewet die vervolging van de verdachten van de decembermoorden onmogelijk had moeten maken. Rut Weidewos van het oppositionele nieuwe front maand tot voorzichtigheid omdat het vonnis nog niet openbaar is gemaakt. Als het klopt is het een overwinning voor de Surinaamse rechtsstaat, zegt ze. In het midden van Noorwegen woedt een grote brand die grote schade heeft aangericht in twee kleine dorpen. Zo'n 90 gebouwen zijn niet meer te redden, waaronder woningen en vakantiehuisjes. 29 mensen moesten worden geëvacueerd. Door droogte en een sterke wind heeft de brand weer veel moeite de brand te blussen. Vermoedelijk ontstond de brand door vonken van hoogspanningskabels. En dan het weer, geleidelijk overal droog in het noordoosten... liggen de minima vannacht rond min 4, op andere plaatsen rond het vriespunt. Morgen, met een stevige oostenwind, wordt het kouder, min 2 tot plus 3. Geregeld zon, donderdag weinig verandering. Vanaf vrijdag wordt het alweer minder koud. Dit was het NOS Journaal. B verkeersinformatie Er staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... voor Leidsendam 2 kilometer. En op de A16 Rotterdam richting Breda...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 Langs de lijnen met Jeroen Stophorst. Goedenavond, anderhalve week voor de start van de spelen, staan er vanavond in langslijn veel wintersporten op het programma logischerwijs. We zijn bij de bobsleiers, short en lange baanschaatsers. Maar we kijken ook vooruit naar het nieuwe Formule 1 seizoen. Voor oud-wereldkampioen Lewis Hamilton kwam de eerste training in zijn nieuwe bolide abrupt ten einde. En zo klonk dat. Laurine van Riesen komt op de speler niet in actie op haar favoriete 1000 meter... maar ze schat wel de 500 meter. De afstand is korter. Het resultaat mag wat haar betreft hetzelfde zijn als vier jaar geleden in Vancouver. Ladies and gentlemen, the bronze medalist... representing the Netherlands, Laurine van Riesen. Bij de open Nederlandse kampioenschappen marathonschaatsen op de Wijzenzee. Morgen gaat Jauke Hogeveen als een van de kanshebbers van start. Hij is namelijk volgens zijn coach Henk Gemser... Een hele taai. Buitengewoon gemiddeld taai. En voorbij de 100 kilometer dan komt hij eigenlijk pas. Goed dat is een en tot ze recht. Tot elf uur in Langse Lijn. Nog negen dagen en dan worden in Sochi de 22e winterspelen geopend. Namens Nederland komen daar 41 sporters in actie. De meeste atleten, hun coaches en andere begeleiders reizen komend weekend af richting Sochi... Maar de baas van het stel, chef de mission, Maurits Hendricks, is al in de Russische stad. En hij is onder de indruk van het Olympisch dorp. Ik denk eigenlijk, uh, als je dat afzet met, met andere spelen, dan is het in ieder geval uh, ruimer dan we ooit hebben gehad. Uh, het zijn echt uh, prachtige appartementen met grote slaapkamers en, en livings. Uh, ruime badkamers, dat hebben we wel eens anders gehad uh, bij de spelen. Uh, dus wat dat betreft uh, staan, de, staan de Russen voor. Uh, beter dan dit heb ik nog nooit gezien. Om het oranje gevoel alvast wat aan te wakkeren... heeft Hendricks Nederlandse vlaggen aan de balkons van de appartementen gehangen. Want daarom is hij al in Rusland. Ervoor zorgen dat de sporters straks in een gespreid bedje aankomen in Sochi. We hebben natuurlijk uh, behoorlijk wat werk uh, uh, nog te doen met elkaar. Alle appartementen hier moeten uh, klaargemaakt worden echt voor de sporters. En dan uh, denk je aan, aan de laatste details... Uh, dat er uh, een, uh, nou ja, een, een leuk bankje is om op te zitten. Dat er wat Nederlandse oranje details zijn. Uh, dat de badkamer voor elkaar is. Maar ook dat het kantoor helemaal is ingericht. En, en het krachtcentrum en natuurlijk het medisch centrum. Nou, dat is gewoon heel hard werken uh, de komende dagen. En dan, uh, uh, dan heb je het nog uh, over dezelfde operatie straks in de bergen. Hè, want we zitten op dit moment zitten we in het uh, kustdorp bij de schaatsaccommodaties. Uh, uh, uh, straks moeten we nog de bergen in. En daar is het min 15 en ligt een berg sneeuw. Uh, en daar zullen we hetzelfde nog moeten doen met, uh, met de Nederlandse huisvesting. Dus we zijn de komende dagen nog wel even meer druk. Hendricks waarschuwde de sporters onlangs om voorzichtig te zijn met social media. Een uitgeleider op Twitter is zo gemaakt. En uitgerekend de chef de mission zelf bewees dat gisteren. Hij plaatste een foto van de oefening van het ontsteken van de Olympische vlam. Niet de bedoeling natuurlijk. En dus verwijderde Hendricks die tweet gauw. In mijn enthousiasme. Uh, ja. Ontging het mij niet dat, uh, dat ze met de vlam aan het spelen waren. Dus uh, ja, dat, dat is ook logisch natuurlijk. Dat ze die... Uh dat ze die ook uh, kijken of hij het wel doet... voordat hij uh, straks bij de openingsceremonie echt opstoken wordt. Maurits Hendricks, hij heeft het nog druk de laatste dagen voor de Spelen. Zometeen natuurlijk veel meer Olympische sport. Nu eerst de Formule 1, want de winterstop in de Formule 1 zit er juist op. Vandaag gingen de nieuwe Formule 1-wagens voor het eerst het circuit op. In het Spaanse GRS wordt deze week volop getest. Peter van Egmond is autosportfotograaf en hij was erbij vanavond. En uh, vandaag moet ik zeggen. Goedenavond, Peter. Uh, goedenavond. Ja, jij hebt meteen al de eerste crash van het seizoen gezien. Wat gebeurde er pre precies? Uh, de Mercedes die, uh, had zijn eerste rondjes gedraaid en het ging allemaal nog vrij rustig. En, uh, en het eerste rondje dat hij, voor mijn gevoel, echt uh, gas ging geven, uh, wilde hij aanremmen voor, uh, voor de eerste bocht. En dat is dus, uh, vol gas. Uh, en ik denk dat een engineer op een een, ontwerp een fout heeft gemaakt in de sterkteberekening, want de voorvleugel brak van de van de auto af en die kwam vervolgens onder de auto. Uh, die was onbestuurbaar en, uh, en vervolgens hem Hamilton uh, in de banden. En ongedeerd? Je gelooft wel, hè? Uh, ja, wel ongedeerd, duwt wel even voordat die auto uitkwam, maar uh, hij is gewoon uh, ja, zelf eruit gestapt. En ik kan me zo voorstellen dat ze zich uh, nu wel druk maken daar, uh, daar bij uh, Mercedes, want dit al meteen in het eerste rondje? Uh, ja, ik denk dat dit een serieus probleem is, want het ja. is gewoon een safety-issue en uh, ja, ze zullen wel een reserveveleugel hebben... maar die is waarschijnlijk net zo sterk of net zo slap uh, als degene die vandaag uh, kapot gegaan is. Ja, ook een defect bij de Ferrari? Uh, of het een defect is, weet ik niet, maar uh, we rijden met heel nieuwe systemen... en, uh, en ze zijn erg bang uh, dat het kapot gaat, want als je door blijft rijden... heb je een heel simpel brand uh, als er veel uh, uh, hit uh, door die dynamo's opgewekt wordt. Uh, dus als ze denken dat er iets fout kan gaan, dan, uh, dan uh, zetten ze gewoon een auto stil uh, langs de baan. Oké. Okay. Dus ook daar nog, uh, nog geen heel grote schade. Maar goed, geen lekker begin. Uh, de eerste neus van de Formule 1-wagen gesneuveld. in die neuzen. Daar is heel veel om te doen, hè? Uh, ja, een gedeelte van, uh, van de reglementwijzigingen uh, is de hoogte van de neus ten opzichte van het asfalt. Uh, dat uh, dat zou je heel slim kunnen ondervangen door gewoon de neus van vorig jaar te pakken en die wat lager te maken. Uh, alleen uh, ja, de, de ontwerpers uh, hebben daar allerlei proefjes voor door verzonnen door wel aan die uh, hoogte eisen te voldoen. Uh, maar voor de rest uh, hun eigen interpretatie aan, aan de vorm van de neus te geven. En, ja, en je hebt gewoon hele rare neus. Uh, er is er eentje dat lijkt wel een miereter uh, als je die van voren ziet. Uh, ik hoop dat het allemaal werkt. Uh, ik bedoel, daar heb ik natuurlijk geen kijken op wat precies de, de gedachte erachter is. Ja. Alleen, uh, ja, het is wel mooi dat iedereen daar zijn eigen interpretatie geeft En de auto's die nu echt uh, allemaal verschillend uitzien. En zo zijn ze weer beter te herkennen voor de wat minder geoefende kijker. Uh, ja, ook dat. En voor, en voor mij. En voor jou als fotograaf is het leuker natuurlijk. Zeg, eh, nog eh, geen Nederlands op de baan vandaag... maar Guido van der Garde en Robin Vrijns zijn er allebei wel daarin gerest. Heb je ze nog gesproken? Uh, Guido heb ik uh, gesproken en Frijns uh, ja, heb ik alleen even gezien. En, uh, uh, ja, hoe, heet dat, uh, nou, hoe heet dat? Guido had in ieder geval vol vertrouwen in... Uh, ik denk het team waar het getekend voor heeft, getekend uh, heeft, heeft bewezen goed te zijn. Uh, en dat hij niet uh, dit, deze week aan de bak komt... Uh, uh, ja, hoe heet dat, heeft hij op zich geen moeite nemen. Ze willen toch eerst uh, de reguliere coureurs uh, die echt uh, de raceweekend gaan rijden, uh, de meeste kilometers laten maken. Ja, en Freins komt wel uh, op de baan? Uh, die komt, uh, als ik goed ben ingelicht, donderdag uh, op de baan. Goed, is dat, niet, is, dat niet, ja, is dat niet vreemd, vind je? Of ze willen echt de, de, de rondjes laten rijden door uh, de mannen die de stoeltjes bezetten? Uh, ja, dat zie je eigenlijk altijd door de jaren heen. Uh, een, een team heeft uh, twee vaste coureurs en een reservecoureur. Yeah. En, en zeker in deze uh, in, in het begin van het seizoen met al die veranderingen wil je, het, ze moeten gewoon een nieuwe manier van, van rijden, moeten zichzelf aanleren. En dan wil je toch degene die de, de meeste kilometers moet maken in de raceweekenden, uh, ook in het testen de meeste kilometers laten maken. Ja. Uh, bij, bij Sauber uh, rijden twee coureurs die vorig jaar ook allebei gereden hebben. Ik denk wel het verschil met Keterum. Uh, misschien is dat de reden dat ze Vrijns uh, donderdag al een, een kans geven. Eén uh, komt uit de GP2-klasse, dat is een, een opstapklasse. Uh, dus die heeft helemaal geen Formule 1-ervaring. En uh, de Japan, de Kobayashi, uh, die heeft wel Formule 1-ervaring... maar die heeft vorig jaar uh, uh, niet gereden. Dus eigenlijk zijn bij Keterum drie coureurs... die uh, uh, ja ...die vorig zijn allemaal geen 4-1-kilometers gemaakt hebben. Dus misschien is dat een, een beweegreden ja. geweest. Is. Ja, nou we gaan het in de gaten houden. Donderdag dus, Robin Vrijns uh, op, het, op de baan daar in Geres. En opvallend in de zijlijnen van al die trainingen... ...de verwijzingen van de teams richting een spoedige herstel van Michael Schumacher. Wat heb jij daarvan meegekregen? Uh, nou ja, buiten dat het op de auto staat... Uh, is, ...is het ook gewoon toch een gesprek van de dag... Ja. Uh, de 1 is eigenlijk toch wel een grote uh, familie die tien maanden met elkaar uh, optrekt. En uh, Schumacher heeft daar uh, ja, toch, ik denk, tien, elf jaar uh, zijn stempel uh, op gedrukt. Uh, dus iedereen, in, op een of andere manier, kent iedereen Schumacher. Uh, ja, en, en of het nou uh, ja, je wenst, uh, in de situatie waarin hij zit is, is gewoon vreselijk. En uh, ja, al die jaren, Fimulé heeft hij overleefd. En, uh, ja, dan gun je het uh, uh, niemand. Ja, je Jurgen het iemand die uh, op zo'n manier dan uh, ja. ik, weet, ik weet niet hoe die eruit komt, uh, maar uh, ja, ik heb niet idee dat het idee uh, dat het goed gaat komen. Oké, okay, Peter, dankjewel. Peter van Egmond, uh, autosportfotograaf, hij was erbij vandaag in Jerez in Spanje.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 Babysitter Circus. 2012 komt het liedje No More. Bob Slayer Sibren Jansma is weer fit. De remmer kan gewoon met de viermans Bob van piloot Edwin van Koker naar de speler van Sochi. Is voldoende hersteld, dus van zijn En Dat is een pak van zijn hart, want het seizoen is voor de bob ploeg nog geen succes gebleken. De Wereldbekerwedstrijden begin januari in Winterberg luidde een onzekere periode in voor Sibren Jansma. Hij raakt geblesseerd aan zijn lease. Edwin van Kalker lost his talisman, Siebren Jansma, de two man race. Bro van der Zijde, Yannick Greiner, joined on the back by En opeens was het onzeker of Jansma wel met de viermansbop naar de Olympische Spelen kon. De blessure zou wel eens dermate ernstig kunnen zijn dat er een streep door Sochi moest. Toch was Jansma aanvankelijk helemaal niet bang voor dat doemscenario, zegt hij nu. In eerste instantie was ik daar helemaal niet uh, onzeker over eigenlijk. Uh, toen ik de bestuur opliep, dacht ik, nou dat zal twee hoogstens drie weken duren. toen nou, kwam die scan en er kwam wat uh, meer onzekerheid uit. En, uh, niet dat ik nou dacht van, oh dan is het ook zo, no, maar het was meer zo dat... Uh, ja, dan word je een soort risicofactor. Uh, want de spelers staan voor de deur. Ja, dan moet je op een gegeven moment de keuze gaan maken. En, en dat maakt me eigenlijk meer zenuwachtig. Dat er op een gegeven moment iemand... Uh, dat er beslissing moet worden gemaakt. En uh, uh, in, in dan uh, moest ik eigenlijk voorspellen van... Zal hij fit genoeg zijn voor de speler? En ik heb er zelf nooit aan getuigeld. Dus alleen, ja, als iemand anders ertussen tussen moet nemen... dan word je zelf wel een beetje onzeker van. Ondertussen gaat het ook niet goed met de sportieve prestaties... van de viermansbob van Edwin van Kalker. De resultaten vallen tegen en Sochi nadert. Pas dit weekend gaat het eindelijk naar wens. Na een jaar vol tegenslagen begint de viermans nu eindelijk te lopen... In de tweede afdeling zelfs zo goed dat Edwin van Kalker... de snelste tijd van het veld laat noteren. Van alle bobs. In het weekend dat van Kalker naar beneden gaat in het Duitse Koningszee... en vijfde wordt op het EK in de Viermansbob... krijgt Jansma goed nieuws van zijn fysiotherapeut. Ik uh, ben bijna elke dag naar de fysio geweest. Uh, ik heb onder andere drie gehad... om de spieren eromheen los te krijgen... om de balans weer in mijn heup uh, terug te krijgen... En, uh, en ik heb in de red court gehangen. Dat is een soort uh, ja, uh, een trainingsmethode om, uh, om, om, om bepaalde gebieden in je lichaam uh, specifiek te kunnen trainen. En uh, dat heeft, uh, heeft goed gewerkt. En dus ziet dit er een krappe maand na zijn blessure opeens veel gunstiger uit voor Jans Ma. Op zijn derde spelen heeft hij nog altijd de hoop dat hij een medaille kan pakken. Nou ja, kijk, afgelopen weekend hebben we het gewoon goed gedaan. En de Europese kampioenschappen. We zijn vijfde geworden. Uh, Daarin hebben we toch wel laten zien dat we eigenlijk alles al in huis hebben. Uh, dus uh, ja, ik, ik zelf gok op de top 6. En als we de top 6 gewoon uh, kunnen doen, ja, dan kunnen we net zo goed uh, richting het podium. Maar dan moeten moet we een beetje geluk hebben. In principe hebben we alles in huis. En dan heeft Jans maar het over de viermansbob. Of die ook in actie komt in de tweemansbob, dat is nog de vraag. Ja, elf dagen voor de eerste biatlonwedstrijd op de Olympische Winterspelen in Sochi... hebben drie deelnemers positief getest bij een dopingcontrole. Het gaat om drie atleten uit Rusland en Litouw. De internationale biaton-Unie. heeft de drie voorlopig geschorst... en zij missen dus de Spelen van Sochi. Wie het zijn, is nog niet bekendgemaakt. Grotere teleurstelling had ik niet kunnen krijgen. paar jaar overgedroomd. 500 meter in Sochi. Ik geloof daarin. In één keer de grond in getrapt. Het is een tweet van shorttracker Daan Brewsma. Vanmorgen verstuurde hij die tweet. Hij zit in de relayploeg van de shorttrackers... en had de hoop dat hij op de Olympische Spelen in Sochi... ook de 500 meter uh, aan mee mocht doen. Maar dat laatste gaat niet door. Brewsma is niet aangewezen voor die afstand. Niels Kerstelt, Shinky Knecht en Freek van der Wart wel... Hij is nu in de telefoon Daan. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jij had helemaal gerekend op die deelname op de 500 meter? Uh, ja, natuurlijk. Uh, daar heb ik uh, het hele seizoen en al eigenlijk al twee seizoenen echt uh, vol voor getraind. Ik wist dat de 1500 uh, niet echt in mijn bereik lag, maar uh, de 500.000 wel. En, uh, nou, de 1000 lukte allemaal niet. En uh, de 500 meter had ik me wel. Uh, nou, daar, op die afstand heb ik me voor Sochi geplaatst. Dus, uh, uh, nou ja. Ja, maar hoe kan het al dat je nu niet rijdt? Uh, omdat er, er mogen drie mogen rijden op de 500 meter. En, uh, en we hebben, er waren vier, uh, vier uh, startbewijzen nu. Omdat Shinky Knecht uh, op het EK nog uh, de kwalificatie heeft gehaald voor de spelen. Dus uh, en ja, dan moet er een keuze gemaakt worden. En, uh, ja, hebben ze niet voor mij gekozen. En, uh, ja, dat is best wel heel zuur. Ja, is het jou uitgelegd waarom ze niet voor jou hebben gekozen? Uh, nou echt uitgelegd is het eigenlijk niet. Uh, het is eh uh, ja, ze moeten een keuze maken en eh, uh, uh, nou ja, Shinky heeft laten zien op het EK dat hij uh, goed was en eh uh, dat hij het verdient en Freek ook. En het ging eigenlijk tussen uh, Niels Kastelt en, eh, uh, en mij dan. En eh, uh, nou ja, dat uh, licht zit zo dicht op elkaar zeggen ze dat ja. Uh, yeah we moesten een keuze maken en uh, dit is een geworden. En, uh, nou ja, dat is voor mij best wel, uh, wel rot. Want hey, ja, nu rijd ik helemaal geen individuele afstand. En dan rij je alle afstand. En dan, nou uh, ja, voor het teambelang uh, is het niet echt top. Nee, jij zegt het teambelang. Uh, ja, er wordt veel uh, uh, kansen toegedicht. Hè. De relayploeg waarin jij zit. Uh, ja. je, demotiveert jou dit? Nou, uh, dit is... Uh, nou, dat demotiveert me uh, op zich. Ja, tuurlijk. Ik, ik best wel. Uh, en vandaag uh, ben ik gewoon wel weer op training uh, geweest. En uh, ik doe er natuurlijk straks een soort alles aan om uh, zo goed mogelijk te zijn uh, uh, voor die relay. Alleen, uh, ja, nu heeft het heeft me wel uh, even geknakt. En, uh, nou, ja, ik had er best wel uh, eigenlijk op gerekend dat ik hem wel zou gaan rijden. Omdat uh, best die andere, die al, al die andere afstanden ook al rijden. En, uh, nou, ja, en ik heb er ook best wel kans op. Ja. Omdat ik ja, anders plaat je ook niet voor die afstand op uh, in seortie. Dus uh, ja, en dat wordt nu in één keer uh, is dat helemaal weg. En uh, ja, dat is uh, heel pijnlijk. Ja. Zijn er in jouw ogen ook afspraken geschonden? Daan? Hallo? Daan Brewsma. Ja, daar ben je nog. <laughs> ja, sorry. Ik, ik, ik vroeg je, zijn er ook afspraken geschonden in jouw ogen? Uh... Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Kijk, uh, uh, iedereen doet zijn beste voor, uh, er zijn vier mannen geplaatst. Kijk, het is voor uh, de coaches en uh, de staf en, en de CNSF ook niet makkelijk om zo'n keuze te maken. Dat begrijp ik ook wel. Alleen, mm -hmm. uh, ja, in het voorseizoen is er, uh, eigenlijk het hele seizoen is er gesproken over, uh, ja, het gaat uh, uiteindelijk echt voor die relay. En uh, natuurlijk, als je individueel start, dan zijn er voor ons ook uh, kansen om mee te halen. maar uh, de bedoeling was eigenlijk dat alle vierde of vijfde rijders, uh, uh, nou ja, als die kunnen rijden op een individuele wedstrijd, dat is ook weer ten gunste voor de, de relay. Want dan heb je in het stadion gereden, je hebt dat gevoel, je hebt de snelheid al in je benen. En uh, nou ja, dat heb ik nu niet. En nee. uh, dat had wel gekund. Dus dan in dat opzicht uh, begrijp ik de keuze totaal niet. Maar ja, dat is... Uh, maar anders. dat heb je dus ook gevraagd. Ik neem aan dat Jeroen Otter die beslissing neemt, de bondscoach. Nee, ja, de, Jeroen, met, uh, er zit een hele staf achter. Een hele selectie, een uh, uh, heel het bestuur bijna die, dat, uh, die daarover gaat en mm -hmm. uh, dat allemaal afweegt. En uh, nou, dit is een uh, afweging geweest. Goed, uh, je zegt die gaat je volledig inzetten, uh, maar als, zoals je je vandaag voelt, heb je dan nog wel zin in, in Sochi? Ach ja, natuurlijk. Uh, kijk, ik heb uh, niet zo lang... Uh, ...naartoe gewerkt en dan nu te zeggen van stik er allemaal maar in. Dat zou ik nooit doen en uh, daar, is, ja, daar ben ik ook veel te goed voor. En ook voor uh, het team heeft mij ook nodig. Als ik het niet rijd dan, uh, ja, dan hebben we ook weer een probleem. En uh, dat zou nooit gaan gebeuren. Alleen uh, ja ik, heb, uh, ik moet wel even schakelen nu weer. En uh, dat is uh, gewoon uh, al zoveel zoveelste keer dit, uh, de laatste twee jaar. En dat, uh, ja, dat uh, wordt er niet makkelijker op. Nou, veel sterkte en, en, en doe je toch maar je best. Uh, Zometeen ja, ja, ja, op nee, de teken, relay. Ja. <laughs> Oké, okay, Daan, dankjewel. Daan Breusma. Dankjewel. Uh, niet op een individuele afstand in Sochi, de short -tracker. Wel met de kansrijke relay-ploeg. Vandaag werd overigens ook nog bekend dat Christian Bukkering aan de Olympische ploeg is toegevoegd. Hij is reserve voor diezelfde relay-ploeg. Dan. De 1000 meter. Dat is haar favoriete afstand. Ik heb het over lange baan schaatsen. Maar Laurine van Riezen heeft in sortie alleen een startbewijs voor de 500 meter. In de laatste weken voor de Olympische Spelen ligt de focus daarom volledig op de kortste afstand. Vandaag ging ze samen met haar ploeg en met Henk Grol het ijs op in Amsterdam. De schaatsers en de judoka deden namelijk dezelfde sponsor. Corné Hendricks was erbij. 1, 2, 3. Ja, Henk, kom op. Go! Ja, oh. Het is een wat gek gezicht wel op de jaap Ederbaan. Terwijl de dames soepel hun rondje maken op het ijs... zien we daarachter een 105 kilo zware judoka... hetzelfde proberen te doen. Maar ja, soepel gaat het nog niet met Henk Grohl. Gaat Henk daar? Ik voel het ook. Ik moest vallen. Ik voel het ook. Maar we zijn gekomen voor Laurine van Riessen, De enige in dit gezelschap die zondag als atleet naar Sochi afreist. En, uh, denk ik, de laatste weken niets anders heeft gedaan dan 500 meters rijden? Ja, ik heb nog WK gereden. Nee, ja. we hebben heel veel getraind en uh, tussendoor het WK sprint gereden. wat een goede, goede wedstrijd was om uh, in voorbereiding op te spelen. En uh, voor de rest zijn we heel erg technisch bezig geweest om dat goed te krijgen. En uh, ja, ik ben tevreden over hoe het nu gaat. Dus uh, het gaat wel lekker. Dat ja. ik dan een beetje, weet je wel? Via terug in Vancouver was voor van Riesen een hoogtepunt. Ladies and gentlemen, the bronze medalist, representing the Netherlands, Larina van Riesen. Inderdaad, ze haalde de bronzen op de duizend meter, een afstand die je toch veel liever had gereden. Is het dan gek om je zo te focussen op die 500? Nou ja, het is zeker anders dan dat je had gepland, maar op zich gaat het wel het hele seizoen gaat de 500 al wel beter. Mm. En uh, ja, ja, het is wel gewoon dezelfde ja ,zelfde soort training. Je hoeft alleen uh, iets minder door te rijden. Je moet iets sneller uh, zijn eigenlijk. Maar het is ook weer makkelijker met de training. En dan kan je weer iets meer uh, echt op de power richten. En natuurlijk uh, had ik liever de duizend bij gereden. Maar het is nou eenmaal zoals het is. En daar zijn we nu hard aan het werk. Daar uh, zit, zit je niet mee in je maag nog steeds. en Na het OKT was je toch redelijk teleurgesteld. Die knop is al lang om, die duizend, al jammer dan. Hup, lekker die 500 rijden. Nou, weet je, het, is gewoon, het zou dom zijn om daarin te blijven hangen. Omdat je wel gewoon je kans moet grijpen om daar goed te rijden. En dus je moet je ook gewoon heel erg focussen. Als je nu heel erg blijft hangen van dat je de duizend niet mag rijden, dat is gewoon niet voor veel zin. Dus uh, ja, op een gegeven moment, ik heb er wel echt van gebouwd. En uh, natuurlijk vind ik het nog steeds vervelend. Alleen, ja, je, je zet gewoon de knop om en je gaat voor de 500. En dat is gewoon heel belangrijk nu. Hoe zie je je kans eigenlijk? Daar is straks een soortje op de 500. Nou ja, er wordt natuurlijk hartstikke hard gereden op de 500 en je moet twee goede races rijden. Ja. En ja, wat ik zelf kan doen is eigenlijk alleen maar gewoon zo, proberen zo twee zo snel mogelijke races te rijden en dan, en dan moet ik het zien. En weet je, ja, er zijn erbij die, die elke wedstrijd 37 kunnen rijden, dat krijg ik niet voor elkaar. En Ik hoop nog wel een stap te zetten naar de Spelen en dan uh, ja, gaan we zien hoe het uitkomt. Met de hulp van Jacques Ory, trainer van Smekens, Groothuis en Ronald Mulder. Maar ook gewoon van Laurine van Riesen. Wat zijn haar kansen eigenlijk straks in Sochi? Ja, het blijven de spelen. Hè? Uh, vooraf is nog niks bekend. Wat wil je daarmee zeggen? blijven de spelen. Alles is mogelijk. Ook voor Laurine van Riesen op de 500? Ja, nou ja, je, je, zeker wel. Uh, kijk, uh, als, je, als je een dag hebt waar alles lukt... En dat, dat zie je toch wel eens bij Olympische spelen. Dan, dan gebeuren er soms hele gekke dingen. En uh, natuurlijk uh, zit ze net, uh, uh, presteert ze het hele seizoen ja, net een aantal plekken achter dat podium. Hè. Zit ze zit uh, vierde, vijfde, zesde tijden te rijden tot, tot de tiende plek daar ergens. Maar ja, uh, die anderen moeten ook daar de beste race van hun leven rijden. En uh, ik heb gekke dingen gezien. Waar hebben jullie vooral aan gewerkt de laatste weken op die 500 van Van Het rondje hè. Die opening is ja, natuurlijk ja. heel snel. En, en, en ze maakt nog wel eens een aantal fouten in de bocht in het rondje. En op het kruising. En, en ja de trainingstijden gaan nog steeds vooruit. En dat gebeurde al voor het OKT. En, uh, en ja, ze is nu toch weer een stapje sneller dan dat. En ze is wat comfortabeler op die snelheden. Dus ja, uh, spannend. Nee, ja, Ik sta staat niet met al je ploeggenoten, maar je bent de enige die straks die kant op gaat. Ergens zo een beetje eenzaam ook of zo? Nou ja, je gaat liever natuurlijk met z'n allen. Maar gelukkig gaan, uh, gaan onze mannen wel mee. Dus we zijn wel met, met een groepje daarheen. En natuurlijk uh, ja, zou ik liever met, uh, met Activia dames gaan. Alleen, uh, ja, dat zit er helaas niet in. En uh, gelukkig kunnen we wel de, de voorbereiding nog samen doen. En dat is, uh, dat is ook heel belangrijk. En uh, ik heb gewoon heel veel nog aan ze. Dus dat uh, is mooi dat ik daar nog samen mee kan trainen. Zondag hè, die kant op. Steeds te trappelen. Ja. Ja, zeker. Heel veel zin in. en uh, Nog even de koffers pakken deze ja. week. En uh, dan lekker die kant op. Laurine van Riezen voor uh, één afstand de 500 meter naar Sochi. Hij is uh, misschien wel de grote favoriet voor Sochi bij de skiers op de slalom. Ik heb het over Marcel Hirscher, een Oostenrijker met een uh, Oostenrijkse vader en Nederlandse moeder. Dat weet u inmiddels ongetwijfeld. Uh, en hij is ook een beetje dus van ons. In dit seizoen was uh, Hirscher al twee maal de beste op de slalom. Won ook twee maal een reuze slalom voor de wereldbeker. Afgelopen weekend stond hij met lege handen. Na de eerste run in Kietzbühl stond hij eerste. Maar in de tweede ging het mis en hij eindigde uiteindelijk als 24ste. Daar doet hij het niet voor. Vanavond stond hij opnieuw met de start bij de avondslalom. Bij de nachtslalom heet het uh, geloof ik van slapping En hij als eerste, uh, pardon, in de eerste run als vierde. Edwin Peek is onze ski-commentator, zometeen in sortie. Uh, Edwin, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Na de eerste run vierde, naar de tweede run... Tweede, Tweede. Net niet gewonnen. Ja, het, het, zat, er, het zat er wel in, maar uh, hij heeft het uh, net niet gedaan. En dat is het tegenvallen voor de Oostenrijkers, denk ik dan maar. Ja, dat is ook eigenlijk wel een beetje zo natuurlijk. Die, die night race in Schladming, die ze een jaar of zeventien uh, geleden hebben ingesteld een prachtig evenement. Er komen altijd 40, 50.000 mensen op af. Die staan langs die pistes. Uh, veel vuurwerk, Oostenrijkse vlaggen. Ja, en ze winnen er ook heel vaak. Vorig jaar won Hirscher er ook. Maar deze keer uh, ging een, uh, een jonge Noor van 19 uh, met de winst aan de haal en niet uh, Marcel Hirscher. En hoe kon dat zo? Ja, nou, die uh, Hendrik Christoffersen, want daar hebben we het over, uh, die jonge Noor, de, dat is echt wel een hele goede jongen, hoor. Uh, is pas uh, anderhalf jaar actief uh, in het World Cup circuit, daarvoor... Uh in het juniorencircuit En daar werd hij ook uh, wereldkampioen in 2012 op de Reuzen Slalom. Hij kan zeker wel iets. En vorig jaar won hij nog de supercombinatie bij de junioren. Ja, en die stond op tweede na de eerste run. En de verschillen waren heel erg klein. En uh, ja, dan, dan, dan is het verschil ook in zo'n tweede run niet heel groot. En uh, Hirscher, die lukt het ook maar net om zijn vriend en uh, grote tegenstrever Felix Neuroyter uit Duitsland met één honderdste achter zich te houden. Maar uh, Christoffersen, die een klein voordeel had uit, uh, uit de eerste run, die uh, troefde... Hen net af. Maar ik, als ik het uh, allemaal goed heb gevolgd, was uh, Mario Mat, de Oostenrijker, een andere Oostenrijker, uh, de nummer 1 na run 1. Wat is er met hem gebeurd? Ja, zeker. De routinier is 35 jaar oud inmiddels. En uh, nog altijd goed uh, voor World Cup zegels. Want dat deed hij in uh, december uh, een maandje geleden nog maar in Val Maar vandaag uh, ging het in de tweede run na drie poortjes al mis voor uh, Matt. En dat was de grootste, uh, misschien nog wel de grotere teleurstelling. Tuurlijk hadden ze graag gewild dat Yusher uh, had gewonnen. Maar toen hij Noor uh, bovenaan stond en er nog één man Matt naar beneden moest... Maar ja, na drie poortjes ging het al mis. Dus de, de O's en A's uh, beneden in de Planai Planet, zoals het stadion heet, uh, waren niet van de lucht. Hendrik Christoffersen, hij wint dus uh, daar in uh, Slapmin. Is hij dan voor jou ook meteen een van de grote favorieten voor de slalom zometeen in Sochi? Ja, dat, dat, dat, vind ik, nee, dat, denk, dat denk ik toch niet. Want uh, hij is nog niet constant genoeg uh, daarvoor. Absoluut wel een, uh, een jongen die we in de gaten moeten houden. Maar dan moet je hem tot de outsiders rekenen. Ik denk uh, dat Marcel Hirscher toch wel de echt de grote favoriet is. Als je kijkt naar zijn, zijn resultaten van de, naar de laatste anderhalf, twee jaar. Ook vorig jaar hier in Sladming toen de wereldkampioenschappen wereldkampio zich afspeelden daar. Ja, Oostenrijk had nog geen gouden medaille in het team-event, maar die telde niet individueel. Was er nog geen goud gewonnen. En op de slotdag deed Hirscher het voor 50.000 toeschouwers. Ja, ja dat, dat was heel erg knap. Dus uh, hij is eigenlijk de grote favoriet. Met uh, Felix Neuroyter, die vandaag uh, derde werd, ja. de Duitser. Maar die Heerchen, die zal ook wel heel graag willen, want hij heeft nog geen enkele Olympische medaille op zak. Nee, nee dat, uh, inderdaad, in 2010 in Vancouver uh, was hij erbij. Uh, werd hij vierde en vijfde op de sup, uh, op de slalom en op de slalom. Maar eigenlijk, ja, uh, hij was toen zeker uh, iemand die net kwam kijken. De, dus het was echt heel erg goed wat hij daar deed. Maar mm -hmm. net geen medaille. Dus ja, het gaat voor hem wel uh, zeker tellen. Maar moet altijd niet vergeten, hij is pas 24 jaar oud. Hè? Dus uh, Hij kan nog even. Even. even vooruit. Hij is ook zo bij in Korea, waarschijnlijk. Als het allemaal uh, goed blijft gaan met hem. De slalom specialisten... We kunnen de koffers pakken voor Sochi. Uh, de mannen van het uh, heel snelle werk, werk, de afdaling, die moeten we gaan de bak. Hè? Ja, maar hier is er ook nog. Kijk, hier okay. is het wel een, natuurlijk een slalomspetje. Ja, maar we hadden ook nog, ze gaan, de mannen gaan nog even door naar. Uh... Uh, Sankt Moritz in Zwitserland. En daar staat ook op zondag nog een reuze slalom. Dus die zal die zeker nog even meepikken. Ook omdat hij graag het uh, algemeen klassement uh, wil winnen. In, de, in het wereldbekercircuit. Maar de, de, de, de snelheidsmannen zijn inderdaad daar ook. Uh, er wordt nog een supergeen afdaling geschiet. En de vrouwen die gaan nog naar Slovenië toe. Naar Kranjska uh, Gora. Dus er wordt toch nog wel wat geschiet uh, voordat Sochi uh, losgaat. Oké okay, Edwin, dankjewel. Edwin Peek was dat. Dit is NOS Langs NOS de Lijn. Langs de de de lijn. En muziek. Don't say it's over Don't say you're leaving right now Staying home The telephone might be ringing It's looking like another night can take your ruby slippers and your golden hair. I don't care where you're going, but I hope you're happy there. If you're giving Zingen van Whalen, giving up easy. Afgezien van de wat bevroren sneeuw op een voetbalveld in Groningen... is er in ons land van winter nauwelijks sprake. Daarvoor moet je bijvoorbeeld naar Oostenrijk. En dat doen de marathonschaatsers dan ook. Op de Zee rijden ze morgen daar de open Nederlandse kampioenschappen. En bij de mannen staat een opmerkelijk duo aan de start. Jouke Hogeveen en Henk Gemser. De een rijder, de ander trainer. Herbert Dijkstra maakte daar de volgende reportage. Jauke Hogeveen, 35 jaar oud, staat bekend als een laadbloeier. Hij begon pas met schaatsen op zijn 24ste. Dit jaar traint hij onder de hoede van schaatscoach Henk Gemser. Zijn techniek is enorm verbeterd. Jauke Hogeveen behoort tot de echte kilometervreters in het peloton. Hij is groot, hij is sterk en... een Hele taaien. Buitengewoon gemiddeld taaien. En voorbij de 100 kilometer dan komt hij eigenlijk pas goed dat uh, insnedement en tot zijn recht. Wat is nou jouw grootste kracht? Doorgaan.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 Hogeveen geeft nooit op. Vallen en opstaan, dat is zijn handelsmerk. Morgen behoort hij tot de favorieten voor de strijd... om het open Nederlands kampioenschap Marathon schaatsen... op de Waaisensee in Oostenrijk. En daar is ook Herbert Dijsa, onze schaatscommentator. Herbert, goedenavond. Jij noemt Hogeveen een van de favorieten... maar eigenlijk kennen we hem niet zo heel goed, hè? en toch, hij heeft best vaak op het podium gestaan en hij heeft ook al grote wedstrijden gewonnen. In Zweden bijvoorbeeld, hij won uh, twee jaar geleden het klassement van de natuurijswedstrijden die meetellen voor de Grand Prix. Dus het is wel een jongen die iets kan. En toch zeggen inderdaad, net als jij, veel mensen, we kennen hem nog niet zo goed. En dus werd het ook tijd voor een nadere kennismaking, ja. want het is zeker een, een kandidaat voor, uh, voor de Nederlandse titel. Ja, want hoorden we in de reportage, hij is vooral heel taai en hij kan lange afstanden aan. En als het koud is, is hij misschien wel op zijn sterkst? Ja, het is een jongen die pas op zijn 24ste begon. En daarna is hij uh, steeds meer gaan trainen. Hij kwam uh, vorig jaar voor het eerst onder de hoek van Henk Gemser. Technisch nog beter geworden. En het is inderdaad een taai. Uh, een kat heeft negen levens. Nou, uh, ga ervan uit dat deze jongen er tien heeft. En uh, hij wordt naarmate de koers vordert, wordt hij steeds sterker. Het zou ook echt een kandidaat zijn voor zeg maar, de toch? Maar er wordt uh, morgen toch wel een zware wedstrijd verwacht... omdat het gaat sneeuwen. Oh. En uh, dat hebben we vorig jaar op de Wais Zee gezien... Uh, bij de alternatieve toch? Heel zwaar. En dat zijn toch wedstrijden waar, uh, waar zo'n jongen... Uh, Jouke Hogeveen tot zijn recht komt. En hij verdient het eigenlijk ook wel eens... voor zover je dat mag zeggen. Ja. Uh, maar het is een jongen die in ieder geval altijd... wedstrijden hard maakt. Jouke Hogeveen, een van de favorieten volgens jou. Op wie moet er nog meer letten? Nou, natuurlijk de bekendere namen zoals uh, Gary Hekman, Stroetinga, dat zijn toch de betere sprinters ook in het peloton. En wie op mij een geweldig sterke indruk maakte... bij de eerste wedstrijd uh, die meetelt voor de Grand Prix... dat was afgelopen zaterdag, dat is Simon Schouten. Die heeft een lange solo gereden, werd in het zicht van de haven... nadat hij 20 kilometer op kop had gereden, werd hij, werd hij weer bijgehaald. Vorig jaar won Simon Schouten de alternatieve Elfstedentocht... over 200 kilometer. Dat is een enorm talent. Hij is nog ontzettend jong, ja. maar die zet ik meteen in het rijtje favorieten, want die jongen is heel goed bezig. En natuurlijk ook Ingmar, Berga, Bob de Vries, de renners, de rijders van, van Bam bijvoorbeeld. En niet te vergeten Jouke Hogeveen, uh, die, die ik er zelf bij had gezet. Ja, de Bam-ploeg moeten we even over hebben. Jelit Adema is de coach van die ploeg. Hij zegt zich geen enkele zorgen te maken, terwijl toch Bam ermee stopt na dit seizoen. Ja, dat is opmerkelijk. De bandploeg is tien jaar sponsor geweest van de marathonschaatsploeg. Die hebben successen gehad op alle fronten. Zowel op lange baan als bij het marathonschaatsen. Bijna een onoverwinnelijk team. zeg maar De galliers van het peloton. En toch gaat de stekker eruit. Althans, dat is wat men heeft aangekondigd. En dus moet men ook op zoek naar een nieuwe sponsor. Je kunt je niet voorstellen dat een ploeg die zoveel heeft gewonnen volgend jaar geen sponsor zou hebben. Ze zijn druk op zoek. Bovendien uh, zijn de leden van uh, die ploeg uh, bezig met de voorbereidingen voor de Olympische Spelen. Hè? Jorrit Bergsma, Bob de Jong, die gaan naar de Olympische Spelen. Dus het kan haast niet anders. Of dat gaat wel goedkomen. Maar op dit moment is er nog geen nieuwe sponsor voor die ploeg. En dat is natuurlijk wel interessant. Ja, Maar Jelena Tadema, de coach, een uh, uh, oh, beetje een moeilijke man. Misschien kan dat nog helpen. Het is niet een, uh, is niet een man uh, van doorsnee. Nou, een moeilijke man zou ik het niet, uh, niet willen noemen. Uh, als je hem goed kent, en ik durf echt wel te zeggen dat ik hem goed ken. Want ik ken hem al jaren. Het is een man, misschien met een gebruiksaanwijzing, Juist. aan de andere kant. Uh, hij staat garant voor succes. En, en bouwde uitspraken, uh, dat, dat moet je toegeven. En niet elke sponsor is daarvan gediend. Uh, want soms denk je ook van, had hij dat nou moeten zeggen of niet? Ja, dat is Jillet. Jillet is Jillet, wordt er ook in uh, de schaatswereld gezegd. Uh, maar voorop staat dat hij... Hij was destijds al coach van Rintje Ritsma. Uh, althans, een van de coaches. Uh, bepalend achter de successen van Rintje Ritsma. En die successen zijn altijd gebleven tot op de dag van vandaag. Dus als je met Jillet Anema in zee gaat... Ja, dan krijg je Jillet Anema erbij. <laughs> Zo moet je het ook zeggen. Maar ook de successen. Het is maar wat je wil als sponsor... Ik, ik zou het wel weten, denk ik. Hey, de vrouwen rijden ook morgen, um, Herbert. Wie zijn daar de favorieten? Nou, uh, om te beginnen zou ik zeggen Yvonne Spicht. Ik heb haar afgelopen zaterdag gezien rijden. Ze is al een keer Nederlands kampioen geweest op natuurreis in ja. Nederland. Dat was in Emmen, op de Rietplas. Uh, als je een outsider zou willen horen, zou ik zeggen Lisa van der Geest. Dat is nog een jonkie, maar dat is een meisje dat... ...enorm aanvallend rijdt en een keer gaat het lukken. Misschien nog niet morgen, maar het gaat een keer lukken. En voor de rest natuurlijk de gevestigde orde... ...zoals Mariska Huisman, uh, Voske Tamer van de Wal... ...die uh, afgelopen zaterdag bij de eerste kranten ...in de laatste bocht ten val kwam en die zal zich willen revancheren. Ze is de regerend Nederlands kampioen op Kunstijs, is goed in vorm... ...dus die verwacht ik ook nu voorin. En misschien ook wel Danielle in. Lissenberg, Lissenberg, omdat ze inmiddels getrouwd is met Yuri Lissenberg. Ze werd vijf keer al in haar carrière Nederlands kampioen hier op de Zee. Dat is alweer een tijdje geleden, de jaren gaan tellen. Maar ze maakte ook op mij zaterdag een goede indruk. En dat zijn toch wel de namen die we gaan zien, denk ik, morgen bij de vrouwenwedstrijd. Je zei het al, Herbert, het gaat sneeuwen vannacht. Uh, het kan dus een zwaar kampioenschap worden. Uh, hoe is het ijs überhaupt? Heb jij er al opgestaan? Ja, het is fantastisch ijs, moet ik eerlijk zeggen. De, er is hier een ijsmeester Norbert Jank... Dat is een Oostenrijker, maar die heeft inmiddels uh, vanaf 1989 ervaring met het prepareren van ijs. En die zou uh, bijna de Nederlanders nog kunnen leren hoe het moet. Dat ijs, dat ligt er echt goed bij. Er is vandaag al uh, de alternatieve Elstede-tocht voor toerrijders gereden. Dat is uh, nou, natuurlijk ook gewoon een, een tocht over 200 kilometer. Uh, dat ging allemaal vlekkeloos, weinig valpartijen, prima in orde. En morgen dus uh, die wedstrijd. Vannacht gaat het sneeuwen. Er wordt de hele nacht gewerkt om die baan sneeuwvrij te houden. Daar heb ik uh, geen enkele zorgen over. Ik denk dat die omstandigheden goed zijn. Wat ik wel een beetje hoop is dat het morgen ook tijdens de wedstrijd blijft sneeuwen. Want dan krijgen we tenminste een echte mannenwedstrijd. Zoals we dat vorig jaar bij de alternatieve Elfstedentocht hadden over 200 kilometer toen Simon Schouten de beste was. Het zou zomaar kunnen dat we ook morgen die omstandigheden hebben bij het Nederlands kampioenschap. Het Open Nederlands kampioenschap en uh, nou ja, dan, dan krijgen we natuurlijk uh, sowieso een sterke winnaar. Oké. Okay. Herbert, dankjewel. Herbert Dijkstra was dat vanuit Oostenrijk. Dan gaan we nu uh, praten over voetbal. Want in de Antwerpse Lotto Arena... speelde Nederland vanavond de openingswedstrijd van het EK zaalvoetbal. Het was meteen een lastig duel voor Oranje... dat voor het eerst sinds 2005 weer aanwezig is op een EK. Tegenstander Rusland behoort namelijk met al zijn full profs... al jaren tot de Europese top. En zover is Nederland nog lang niet. Reportage van Edwin Cornelissen. Uh, ladies and gentlemen, please welcome the national flags on the Netherlands and the Russia. Het heeft wel wat weg van een uh, veld-EK als je rondkijkt in Antwerpen. Rondom de speelhal allerlei faciliteiten voor pers, voor organisatie, voor UEFA. En binnen alles afgeplakt. Alleen maar het logo van de Europese voetbalbond in die uh, blauwe kleur. En uh, natuurlijk zijn er de volksliederen. Een van de aandachtige toeschouwers is John de Bever. Natuurlijk een bekende naam uit het zaalvoetbal, vanuit een verder verleden. Dat is toch best groot, zo'n EK. Nou, ik heb natuurlijk ook WK's en EK's gespeeld. Dus heb ik ook wel voor 50.000 mensen nog gespeeld in Brazilië. Zoveel? Er zijn de hallen nog iets groter als hier. Ja. Ik weet nog wel dat, eens dat die 6-meter-lijn dat die helemaal, helemaal nat was van de spits Van het spuken van, van de supporters. Ja. Echt waar? Ja, dat was echt zo, ja. ja? ja. Het is een gemeleerd gezelschap op de tribunes, maar één vak springt eruit, dat is het Oranje Vak. Uh, dit is het Oranje Vak. Wij zijn de echte supporters en we gaan ervoor om echt de beter te halen. En die mensen gaan Oranje in actie zien op een EK voor het eerst sinds 2005. En dat terwijl er toch hoogtijdagen zijn geweest. 1989 bijvoorbeeld de WK-finale. En ja, de man die nu bondscoach is, was toen de man die de enige treffer voor Oranje scoorde. Loosveld, ja, natuurlijk hij, dat wel, maar schitterend ineens. De doelpunt te maken was Marcel Loosveld, nu dus de bondscoach. Maar die twee tijden, de jaren 80 en nu, dat, dat laat zich amper vergelijken, denk ik, hè, qua Nederland. Ja, qua Nederland wel, ik dat is vorige week vorig jaar een, een vergeten finale. Ja. Goed, dan maak je dan op dat moment niet zo bewust mee, maar er zit 25 jaar tussen. Er is heel veel veranderd, er is in de sport heel veel veranderd. Wat is er allemaal gebeurd? Ja, het is er een stuk sneller geworden. We hebben toch te maken met een plofbal, waardoor het nog sneller is geworden. Dus landen hebben dit enorm professioneel opgepakt, deze sport. We zien Rusland, Spanje, noem maar op. Ja, en wij zijn in de beginfase na ons WK ja, zijn we, zijn we blijven hangen in amateurisme. En dat gat dat dicht gaat nooit meer lukken. Dus Nederland heeft de slag een beetje gemist in dat opzicht? Um, dat denk ik wel, ja. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, juist datgene wat andere landen hebben gedaan met deze sport, ja, is, is bij ons niet gebeurd. En, investeren? Nou ja, investeren, het heeft op alle fronten te maken. Het heeft met de landontwikkeling te maken, het heeft te maken met je competitie, het heeft te maken met, eh, met de trainingsuren die je kunt investeren, het heeft, hè, maar ook de wil van de spelers om het te doen. Hè. En, dat, en zo heb je een rijtje, ja, zeg maar, kritische uh, factoren die, uh, ja, die gaan veranderen dat je ook maar enig succes kunt uh, behalen. Met de aanmoedigingen was niks mis, maar die scoren van 4-0 naar 1 helft, daar worden we ja, natuurlijk wel niet vrolijk van. Ik word niet nee. Ik een beetje tam, maar ja, je kunt wel zien dat ook wel rust, uh, dus ze zijn ook wel een beetje scherp natuurlijk, maar uh, uh, ik, ik hou er nog wel in hoor. Meneer De Bever, hoe is het eigenlijk gesteld met het zaalvoetbal in Nederland op dit moment? Kijk luister, de Nederlandse competitie zelt heel weinig voor, dat bedoel ik niet, niet, niet, niet verkeerd, dat was... Ja, je hebt maar een paar ploegen waar sponsors zijn en de, rest, ja, de onderste kunnen ze met, met, met 20-1 winnen of met 20-3. Als of... je kijk Nederland is zaken Marokkaans. Dat is dan de bovenste vier van Nederland. Is alleen Marlène, waar vroeger Marlène was, een, een beetje Nederlands nog. is is Marokkaans. Daar komt ook naar de straatvoetballers zijn die, die nog willen. En de Nederlandse jongens allemaal achter de computer zitten. Ik denk dat dat er komt. Ja. Alleen hun cultuur is iets anders. Want zij houden meer van kunstjes, als van effectiviteit. En wij waren wel een soort, uh, maar heeft het dus zit in de cultuur, dat is ook helemaal niet erg. Nou, deze jongens zijn van de trucjes. Maar mooi voetbal gaat niet altijd. Ik zeg ook, ik kan degelijk winnen, als dat met kunstjes verliezen. Maar ja, dat, is, dat bedoel ik niet verkeerd, maar dat zit een beetje in de cultuur en het is natuurlijk wel leuk om te zien. Te weinig efficiëntus is de analyse van John de Bever. Te veel trucjes. Nou, dan toch eens eventjes navragen bij een van die spelers met zijn Marokkaanse achtergrond, maar Altaibi. al Taibi. Het is uh, savobals tactiek en, uh, en passing en uh, zien waar de ruimte is en, en geen trucjes en uh, iemand door de benen spelen. Ja. Is het lastig dat die mago? Want je hoort het inderdaad vaak terugkomen. Nee, het is niet lastig. Het is vooral uh, onwetendheid denk ik in Nederland over savobal. Want uh, het is uh, een best wel een jonge sport. Vooral uh, als je kijkt naar die EK's en WK's. Zo vaak is Nederland er niet bij. Dus het is een beetje logisch. We zien vijf jongens uh, op een veld met een bal en die denken, oh ja, dat doen ze op straat ook. Maar het is gewoon totaal iets anders. Dan sluiten we uiteindelijk af met een 7-1 nederlaag voor Oranje. En dat is natuurlijk een domper. Uh, hoe groot is de domper? Nou ja, naar de uitslag toe is die, is die domper natuurlijk heel groot. Maar als ik naar het beeld van de wedstrijd kijk in het verschil tussen de spelers van Rusland en, en mijn spelers. Um, ja, goed is in een ander wel te verklaren natuurlijk. Ja, deze ploegen zijn gewoon uh, heel realistisch gezien. Te sterk voor ons en als je daaraan wil sleutelen, dan zouden we een aantal jongens die best wel kwaliteiten hebben in ons team, ja, die zouden we ergens ja, in een mooie buitenlandse competitie kunnen laten spelen. Nou, ik, er zijn wel, ja, waaronder ik, wel eens aanbiedingen gehad, maar ja, niet waarvoor je zegt: ja, ik ga daar naartoe. Om alles achter te laten. Maar ja, wie weet met het EK dat, dat ze ons toch zien en dat ze denken: vij, daar zit wat in. Al dus. Edwin Koreen is een moeizame start dus voor de Nederlandse zaalvoetballers. Verliezen van Rusland, maar nog niets is verloren. Ik heb een boel berichten voor u om de uitzending mee af te sluiten. Wills namelijk wordt de tegenstander van het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd op 4, woensdag 4 juni voordat Oranje afreist naar het WK in Brazilië. En daarvoor oefent Oranje nog uit tegen mede-WK-ganger Frankrijk... thuis tegen Ecuador en ook nog thuis tegen Ghana. De Ghanese zijn ook van de partij op het WK. De uitzvaarwedstrijd tegen Wales wordt gespeeld in de Amsterdam Arena. En net als in 2008, toen oefende Oranje ook tegen Wales... aan de vooravond van het EK. Het won toen met 2-0. de Jong staat op het punt om Borussia en in te ruilen... voor Newcastle United. Hij wordt morgen medisch gekeurd. En dan zullen ook de laatste plooien worden gladgestreken. De Jong wordt vooralsnog verhuurd. Maar Newcastle heeft wel een optie tot koop bedongen. En bij Gladbach kwam de Jong nauwelijks aan spelen toe. In zijn tweede seizoen mocht hij maar 13 keer invallen. De dat voetbal in Nederland dus weer. stelt een vooronderzoek in... naar het gedrag van Alfred Bogason. De IJslandse spits van Heerenveen zou voor het begin van het duel met Cambuur een armgebaar hebben gemaakt richting het publiek daar in Leeuwarden. Ook een actie van Rydel Poupon is onderwerp van onderzoek. De aanvaller van NAC zou een slaande beweging hebben gemaakt... naar Joost Broersen van Pek Zwolle. De Volvo Ocean Race, de bekende zeilrace om de wereld, komt in juni 2015 naar Nederland. De imposante zeilboten zullen dan in Den Haag te zien zijn. Met Team Brunel doet er een Nederlandse boot mee aan de Ocean Race die gaat van start in oktober van dit jaar. De Volvo Ocean Race stopte al eens eerder in Nederland. In 2005 deden de boten de Rotterdamse haven aan. En in 2009 moest Nederland het doen met een sail-by, zoals het zo mooi heet, waarbij de boten vlak langs de kust voeren. Morgen maken de gemeente Den Haag en de Volvo Ocean Race organisatie de details bekend tijdens een persconferentie. Dan is er gevoetbald in het buitenland in Engeland. Met name de Premier League. Manchester United wint weer eens met 2-0 van Cardiff City. En het vierde de van Robin van Persie al na zes minuten had hij zijn eerste doelpunt er weer in liggen. En hij gaat dus op oude voet gewoon weer door. Robin van Persie. Eindelijk minst dus voor Manchester. Norwich City tegen Newcastle bleef 0-0. Southampton snoepte het een puntje af van Arsenal. Het werd 2-2 Arsenal de koploper natuurlijk. Swansea City tegen Fulham 2-0. Liverpool won de Merseyside derby van Everton met liefst 4-0. Dat doet pijn aan die ene kant van de rivier. En Crystal Palace, Hull City, ook daar werd het een overwinning voor de thuisploeg. Crystal Palace won met 1-0. De stand bovenin. Arsenal nog steeds wel de koploper. Hij de heeft de 52 punten uit 23 wedstrijden. Maar Manchester City kan uh, er overheen gaan, want Manchester heeft twee punten minder, minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. Chelsea is derde met 49 uit 22. Kan ook nog uh, op gelijke hoogte doorkomen met de Arsenal. En Liverpool is vierde met 46 punten uit 23 wedstrijden. En België is er gespeeld om de beker. De halve finale tussen Lokeren en Oostende eindigde in 1-1. Dat wordt waarschijnlijk een replay. En in Spanje is er gespeeld om de Copa del Rey. Real Madrid verslaat Espanyol met 1-0. De eerste wedstrijd was het 1-0 voor Real Madrid. En Real gaat dus door naar de halve finales van de Copa del Rey. Malaga tenslotte huurt Nordin Amrabat voor de rest van het seizoen van Galatasaray. De Spaanse club staat 16e in de Primera Division. Amrabat kan vanwege de buitenlandersregel weinig gaan spelen toe in de Turkse competitie. Waarvoor elke club maximaal maar 10 buitenlanders mag inschrijven. Malaga treft Amrabat, voormalig AZ en Ajax-spits Monir El Hamdawi. meteen Mieke van der Wij, met het Ogenborgen. Goedenavond.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 Energie tegen inkoopprijs. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, maar dat is het niet. Bovendien krijgt u 100% groene stroom van de Hollandse windmolens... klimaatgecompenseerd gas en kunt u maandelijks opzeggen. Energie tegen inkoopprijs. Stap in op Current.nl. Current. Energiepioniers. Hanskele! Oh nee, nog steeds die kleupele plofkip bij de appie. Ik kan geen plofkip meer zien.